We're <laughs> gonna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 We'll be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 I need you.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 en, die, en die, die noteren jouw lengte, zal ik maar zeggen. En dan ja, gaat die terug het water. noteren uh, die lengte en dan uh, ben je erbij. Dan worden het centimeters opgemeten. En aan het einde moet je je handtekening eronder zetten. En, en als je het ergens niet mee eens bent, dan uh, uh, zet je er niks bij. Dan aan het eind van de huh? wedstrijd kan de coach nog naar de controleur in discussie gaan uh, over de vis.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 Oh, yeah. sky let me touch you go a river, why then?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 voor Nieuwsgierigheid, de krant vast van de mat Geniet het van het warme schuim Zo lekker net uit bed Lees ik het ochtendblad Op mijn gemak van aard zet, Maar ik werd een beetje nijdig Toen ik naar de koppen keek De zoveelste ontsnapping Uit de baai deze week Ik moest er nog aan denken Toen ik in mijn ochtendjas is eventjes ging zien of er nog post gekomen was er...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 Het woord, dat mijn oom ook iets gedaan heeft aan het nijpunt zelf.